The Wall Street Journal heeft uit solidariteit en uit protest... zijn website opengesteld voor mensen die geen abonnement hebben... en toch op de hoogte willen blijven van het nieuws. Het centrum van Hannover is ontruimd... na de vondst van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Vannacht wordt geprobeerd om de 500 kilo zware Amerikaanse bom... onschadelijk te maken. Zo'n 9000 bewoners en bezoekers van de binnenstad... moesten het gebied om 10 uur vanavond verlaten hebben. In dat gebied liggen veel hotels, bars en de rosse buurt van Hannover. Als de bom niet onschadelijk kan worden gemaakt... wordt hij ter plekke tot ontploffing gebracht. De Nederlandse tennissers hebben tot nu toe geen succes op de US Open. Na Kiki Bertens en Robin Haas is ook Timo de Bakker... in de eerste ronde uitgeschakeld. De Bakker verloor van de ongeplaatste Spanjaard Andugar in drie sets. Het weer vannacht wisselend bewolkt. Misschien wat nevel of een mistbank. Minima rond 9 graden. Overdag opnieuw geregeld zon. Maar er ontstaan ook wat stapelwolken. En dan wordt het ongeveer 23 graden.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 lokaliseren, het inzetten van criminele burgerinfiltranten en ook nog het vaker inzetten van die onbemande vliegtuigjes, drones. Minister Opstelten heeft niet stilgezeten deze vakantie en het zijn nog maar een paar plannetjes. Het leidt tot aardig wat gefronste wenkbrauwen en zeker ook binnen de advocatuur. Mijn gast van vannacht, Frank van Ardenne, is al 23 jaar strafrechtadvocaat... en lid van de adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dus die houdt zich met al die nieuwe plannen bezig om daar een goed advies over te geven. Uh, landelijk. Zou je hem kunnen kennen, is hij in de publiciteit geweest... toen hij de ouders van het vermoorde meisje Millie Boelen bijstond. Maar ook hele andere zaken, zoals de vrouw die was aangevallen... door Bokito in Blijdorp, die heeft hij bijgestaan. En verder doet hij veel zaken in de omgeving van Rotterdam. En die hebben dan ook nog best vaak een link met die voetbalclub op Zuid. Gek genoeg, Feyenoord. Welkom, Frank van Ardennen. Dank. We hebben afgesproken om te tutoyeren... Ja. Graag. En uh, we hebben ook een hele goede timing volgens mij gehad om jou uit te nodigen, want je hebt eindelijk een goed weekend achter de rug. Ja, Pelle! En nog eentje! En nu is de spits zelf het middelpunt. De minuut van Graziano Pelle. Een minuut waar Feyenoord al zo lang op wachtte. Zo'n minuut was er niet in Zwolle, was er niet in Rotterdam twee weken terug... was er niet in Amsterdam, niet in Krasnodar. Zo, een grote glimlach verschijnt gelijk op het gezicht van Frank. Ja, ja, ja. ja. Het is als Feyenoord-supporter een beetje zoals in de advocatuur... je moet soms tegen teleurstellingen kunnen... Maar uh, als je uh, gelijk krijgt, dan uh, is de vreugde soms niet ja, erg ja. groot. Ik mag hopen dat je in de advocatuur iets minder teleurstellingen <laughs> te verduren krijgt dan uh, het begin van het seizoen van Feyenoord. Laat ja, het zo dat, dat, uh, dat hoop ik ook. Ja, ja toch? Ja. Groot supporter ben je, maar je staat ook veel Feyenoord-supporters bij, hè? Ja, kijk, Feyenoord-supporters, dat, dat uh, is natuurlijk geen, uh, geen gek verhaal. Die uh, lopen natuurlijk als een uh, uh, rood-witte draad door, uh, door het Rijnmondgebied. Um, en dan uh, ook uit allerlei geledingen van de samenleving. Uh, want uh, ja, ik heb bijvoorbeeld ook uh, heb ik veel gedaan voor de Feyenoord supportersvereniging. Nou, de, die staan natuurlijk ook allerlei mensen uh, bij, behartig de belangen van, van, van een ieder. Dus ja, dat loopt door ja. de maatschappij heen. Maar ook wel de mensen die wij bestempelen als hooligans. Uh, als het maar mensen zijn die uh, met justitie in aanraking komen en daar uh, horen zij ook bij. Goed, vannacht gaan we de zaken rondom de hooligans van Feyenoord... zullen ongetwijfeld ook aan de orde komen. Maar we gaan het vooral ook hebben over die steeds sterkere bemoeienis... van de overheid op het gebied van justitie. En wat dat ook betekent voor ons rechtssysteem. Of ons daar zorgen uh, over moeten maken. Als u thuis wilt reageren of een vraag heeft aan Frank van Ardennen... dan kan dat natuurlijk altijd. Twitter dan met hashtag Casaluna Of stuur een mailtje naar kazaluna.ncrv.nl. Uh, ik noemde zelf al een paar dingen. Die onzichtbare sms'jes. Volgens mij uh, heel veel mensen die kennen het nog... Niet eens stealth sms'jes ja. heten ze, ja. Het komt erop neer dat ze ja dat naar jouw telefoon zo sturen zonder dat je het weet en op die manier maakt jouw telefoon contact met een zendmast en kunnen ze jou dus lokaliseren. Ja, nou, het zijn uh, je noemde inderdaad uh, al een aantal voorbeelden waarbij uh, uh, ook met name ook de techniek uh, zorgt dat uh, dat het uh, persoonlijke leven van burgers op allerlei manieren in beeld komt. Vastgelegd kan worden, bijgehouden kan worden. Ik voeg er nog aan toe de computercriminaliteit. Daar is ook een nieuw wetsontwerp van waar gehackt kan worden. Komt dat nog niet dan, dat hacken? Nou ja, dat komt van alles. Alleen wil men nu veel meer mogelijk maken en ook rechtmatig mogelijk maken. Met andere woorden... Um, ja, het, wordt een, het, het wordt een steeds uh, dichter uh, net rond de burger heen om, uh, om die persoonlijke levensfeer uh, uh, bloot te leggen. Ja. Um, en uh, heel vaak uh, uh, stelt men zich, in ieder geval binnen de advocatuur, ook wel eens de vraag: van, ja, uh, is het niet uh, uh, verstandiger om uh, met de middelen die je al hebt. Uh, uh, intensiever, beter uh, op te sporen, want er, er lijkt wel een soort behoefte om maar zoveel mogelijk van mensen in kaart te brengen, zoveel mogelijk uh, in beeld te brengen, nou ja, met het doel, zegt minister, opstelte om ja, die criminaliteit aan ja, te pakken. Ja, en als je, alleen als je soms uh, uh, andere landen ziet, uh, bijvoorbeeld uh, uh, is er een onderzoek geweest uh, naar noord rijn westfalen is vergeleken met uh, met Nederland uh, als het gaat om uh, de opsporingen en uh, de resultaten daarvan. Uh, nou, dan zie je dat, uh, dat Nederland, dat is natuurlijk ook een bekend gegeven... die moeten we ook niet, uh, niet in het rijtje uh, vergeten... Uh, het, uh, het tappen, hè, het aftappen van telefoongesprekken. Daar zijn gesprekken. wij koningin, hè, geloof Daar ik. Daar zijn wij uh, wereldwijd uh, nummer één in. En dat is toch uh, heel knap als je te maken hebt met landen als de Verenigde Staten, Israël... en, en noem ze allemaal maar op. Um, en um, ja, het, het kan ook... Zo geeft dat onderzoek aan. Het kan ook tot een bepaalde luiheid leiden. Van nou, hè, we, we, we proberen zoveel mogelijk voor mensen in kaart te brengen. En dan komt het, dan komt het wel tot een oplossing. Um, en die luiheid ja, het brengt dan wel met zich dat, uh, dat er um, ongelooflijk veel uh, uh, zichtbaar wordt van, uh, van burgers. Ja. En de vraag is, en uh, misschien is dat ook iets voor de luisteraars, moet je dat willen? En uh, heel vaak zeggen natuurlijk mensen, dat is een beetje een Nederlandse reactie. Want heel veel buitenlanden denken er anders over, waaronder Duitsland. Um, uh, maar de reactie in Nederland is natuurlijk heel vaak... Ja, maar ik, ik heb, heb niks te verbergen, verbergen ja, zei wij in ja, ja. En um, dan vraag ik altijd van, nou, mag ik in je tasje kijken... of mag ik in je telefoon kijken? Nee, natuurlijk niet. En um, ja, als het maar concreet is, als iemand ermee te maken krijgt... Uh, en hij moet zijn kofferbak openmaken... of iemand wil in zijn huis uh, uh, een doorzoeking uh, laten plaatsvinden... of anderszins wat um, uh, inbreuk maakt op die persoonlijke ja. levensfeer... in jouw omgeving, jou, jouw ding. Um, ja, dan is dat heel beklemmend. En um, ja, de vraag is, hoe ver wil je dat de overheid daarin gaat? Ja. En, en in hoeverre heb jij daar als advocaat veel inzittingen mee te maken? Of krijg je daar meer mee te maken? Nou ja, wat, wat, wat je in de strafrechtadvocatuur ziet, wat je in strafzaken ziet... is dat um, dat, uh, dat in kaart brengen van mensen uh, steeds omvangrijker, steeds intensiever wordt... Uh, steeds um, um, ook langduriger is... En het zich ook niet meer beperkt tot uh, bijvoorbeeld uh, een onopgeloste moord. Maar dat uh, dat ook steeds meer over het hele veld, als het gaat om complexere zaken, plaatsvindt. Zoals bijvoorbeeld ook uh, in vastgoedfraude, uh, de fraudezaken, financieel-economische zaken. Uh, daar zie je hetzelfde palet. Uh, dus ook al die middelen waar je het net ja. over had, uh, die komen ook daar aan de orde. Ik zeg niet dat het daar niet aan de orde mag komen. Maar het is dus een breed verschijnsel wat een je dus in de strafzaken terugziet. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook mag een... Alles. Uh, uh, heel veel mag. Ja, want uh, in het verleden... Uh, uh, nou ja, altijd oppassen met dat soort opmerkingen. Opa vertelt, maar... Uh, het kwam wel degelijk uh, voor dat uh, verweren die gevoerd werden... op de, de duur van opsporingsmiddelen, als ze, in, als ze echt inbreuk maakten... als ze echt een, een, een leven in beeld brachten, en dat duurde heel lang. En ook al kwamen er resultaten uit... namelijk dat iemand zich mogelijk strafbaar had gemaakt... aan strafbare feiten, of dat het zelfs zeker was... Uh, dan werden er wel in die tijd nog wel eens verweren gehonoreerd. Dat zeg je, ja, maar... Het staat niet in verhouding. Het is buitenproportioneel. Ja. Uh, het, moet in, het moet in balans blijven. Maar is dat waar jij je vooral zorgen om maakt nu? Dat het, dat het nou allemaal ja, buitenproportioneel wordt? De vraag is natuurlijk, waar houdt het op? Ja. En het maar aller, ja, weet je, Ik denk dat er genoeg ja. mensen zullen zijn die denken... ja, in hoeverre heb ik daar nu mee te maken? Weet je? Ik heb uh, geen last van justitie, dus het, het zal mij allemaal worst wezen. Nee, maar het probleem is... en die mensen kom ik uh, uh, namelijk ook tegen... Uh, dat uh, uh, al die technieken al die inbreuken, uh, de kans op fouten... Uh, namelijk dat men uh, niet de juiste verdachte uh, bij de kladden heeft... maar uh, iemand die daar daadwerkelijk niets mee te maken heeft... Maar die toevallig op dat maar moment ergens op enige Op enige lijn he, wijze, door wat voor technieken dan ook... of omdat zijn kenteken door een poortje is gereden... of nou, noem maar op, he, we kunnen van alles en nog wat bedenken... Um, en de kans op dus. Niet alleen het principiële van hoe ver wil je gaan... in wat voor land wil je leven. En natuurlijk moeten er uh, inbreuken gemaakt worden... als er sprake is van een verdenking. Ik bedoel, dat, dat is het systeem, dat snap ik ook. En dat, nee. dat, dat, dat wil ik als burger ook. Want ik ben ook nog eens een keer als naast advocaat ben ik ook gewoon burger. Hè? Uh, dat is geen andere categorie, dat ben ik ook. <laughs> Uiteraard, maar... Uh, de kans op fouten, dat je dus in een systeem terechtkomt... waar je dus uh, je ook nauwelijks meer kunt verweren. Want ja, uh, breng daar maar eens wat tegen in... als dat allemaal jouw kant op uh, dreigt te wijzen door de techniek. Ja. En nogmaals, die mensen uh, kom ik natuurlijk tegen, die zaken kom ik tegen. En dan adviseer jij als advocaat, houd je mond. Nou ja, zeg niks. Uh, ik, ik mag misschien, uh, als we het dan toch over uh, Rotterdam hebben... ik heb eens een keer aan... Uh, twee Rotterdamse regisseurs gevraagd van de afdeling uh, Zwaakri... Hè, de zware uh, uh, criminaliteit van het doelwater. Uh, uh, die kwam ik op een uh, cursus tegen. En nou ja, Toen deden ze gelukkig heel normaal tegen me... want als ik het doelwater binnenkom, dan uh, is niet altijd iedereen even vrolijk. Dat is het hoofdbureau in Rotterdam. Ja, <laughs> ja dat is het hoofdbureau in Rotterdam. Maar um, nou ja, op, met, op die cursus uh, uh, kwam ik ze tegen. En toen stelde ik inderdaad een vraag die ik al heel lang aan uh, twee van hen had willen stellen... of aan één van hen... Uh, wat zou je nou zelf doen als je verdacht wordt van een zeer ingrijpend ernstig feit, maar je weet voor jezelf 100 zeker, en die situaties die zijn er uiteraard, uh, maar je weet voor jezelf zeker dat je er niets mee te maken hebt. Wat doe je dan? Ga je het uitleggen aan je collega's of ga je zwijgen? Het feit dat ik hiermee kom uh, doet al vermoeden dat, uh, dat het uh, zwijgen wordt. En zij zeiden daar ook nog bij. Uh, want wij, werk, wij weten hoe het werkt bij de politie. Met andere woorden, als je een verklaring zou afleggen in zo'n zaak. Dat was dan de uitleg, die mm -hmm. verzin ik niet zelf. Ja, dan gaat zo'n heel team toch kijken van ja, maar het is toch de dader. Hoe moeten we dat nou toch op de een of andere manier kantelen? Maar is die tunnelvisie er nog steeds? Nou, Want dat gelukkig, is dan tunnelvisie, toch? Dat, is, dat, is, dat, is, dat klopt, dat is een vorm van tunnelvisie... waar ze zelf bang voor waren. Uh, ik moet wel zeggen, en daar heb je wel een punt... Uh, het, was wel, het speelde zich nog wel uh, af voor de parkmoord En uh, het Openbaar Ministerie uh, heeft wel veel meer uh, gedaan na die tijd... en doet veel meer aan... Uh, reflectie. Dus men betrekt er anderen bij om te toetsen of het ja. uh, uh, wel de juiste weg is. Dus daar is veel meer aandacht voor wat niet wegneemt, dat het een menselijke, uh, natuurlijke reactie kan zijn... dat als je zelf als team het gevoel hebt... dit is ja. uh, degene die uh, de vastgoedmarkt uh, op zijn kop heeft gezet... of uh, he, nou ja, noem maar allerlei vreselijke dingen van, van, van levensdelict of wat dan ook... Ja, dat het nog steeds op de loer ligt. Ja. En als dan de bescherming kan zijn om te zwijgen... omdat je anders dingen zegt die verkeerd kunnen worden uitgelegd. Uh, soms staan er rijen ordners op de achtergrond... waar je niet van weet wat daarin staat... wat ze tegen je verzameld hebben... wat voor conclusies ze daaruit trekken. Ja, En dan kunnen bepaalde antwoorden kunnen onhandig zijn... ook al zijn ze uh, niet waar. En adviseer jij het vaak aan je cliënten? Ik adviseer het uh, uh, zeer regelmatig. En uh, hoe complexer de zaak... Uh, hoe vaker het advies. Hè? Als je bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets, uh, uh, een fiotzaak hebt, uh, een fiscale verdenking, uh, wat, wat voor reden dan ook. En daar staan daar uh, 40 ordners op de achtergrond uh, na, na maandenlang onderzoek. En er komen vragen waar je misschien wel een idee van hebt waar ze naartoe gaan, maar. Waar je nog steeds niet van weet, van ja, wat is er dan allemaal in dat onderzoek en wat zijn jullie conclusies? Ja, dan is het, dan is het niet verstandig om mee te gaan in die stroom van zo'n onderzoek. Nee. En dan kan je veel beter dat eerst maar eens over je heen laten gaan. En dan later met, met, met bijvoorbeeld nog eens fiscalisten en je raadsman ja. nog eens goed op een dat rij zetten. kan ook om andere. Ik weet een, een, een, een zaak van jou, dat is wel jaren geleden. Ja. Van een uh, oudere vrouw die van de een op de andere dag vermist werd. En ja. haar zoon werd daarvan verdacht. Dat, dat klopt, dat hij ja. dat veroorzaakt. Ja. Hebben dat hij haar vermoord zou hebben. Ja. Hij heeft gezwegen op Klopt. alle manieren. Ja. En daardoor kon niet bewezen worden dat hij daadwerkelijk zijn moeder heeft omgebracht. En tot op de dag van vandaag is die zaak onopgelost. Geworden. Die zaak is onopgelost. En dat was ook een zaak waarvan ik uh, van mening ben... dat uh, daar een heel ander onderzoek had moeten plaatsvinden. Want uh, ja, hoe dramatisch dan ook, uh, want dat is een dramatische zaak... maar om half negen was die moeder vermist... Um, uh, was in de familie bekend dat uh, zoon nogal eens conflicten had met moeder. Um, en om half tien was hij verdachte. Op diezelfde ochtend. En dat was dus geen onderzoek. Maar dat was een conclusie. Een het was een aanname. Um, en um, ja, ook in zo'n situatie. Als dat, dan, als dat dan het onderzoek is. En je dan op die manier gelijk onder vuur ligt. Ja, dan is het een ver verstandig advies. Althans, dat vind ik zelf. Uh, om dan te zwijgen. Ja. Dan krijg je natuurlijk altijd als, als advocaat de vraag... heb je dan wel eens last van gewetensvoering... als je het idee hebt van diegene heeft het wel gedaan. Nou, maar op deze manier kan die vrij uitgaan? Daar, daar heb ik dan vaak een, een, een antwoord op... dat ik een zaak gehad heb waar een uh, persoon uh, een moord heeft bekend. Um, dat deed de persoon bij de politie, bij de rechtercommissaris... in raadkamer en op de zitting. Um, en die persoon werd toch vrijgesproken. Omdat de rechter niet de overtuiging had, want het gaat niet alleen om bewijs... maar ook om de overtuiging dat iemand uh, zich schuldig heeft gemaakt... aan een strafbaar feit. Maar als die overtuiging er niet is... of het bewijs bestaat alleen maar uit een bekentenis... ja, dan... Het dan, lijkt me dan... ook raar als je gewoon weet als advocaat hij heeft het gedaan heeft. Nou ja, maar heeft het gedaan. dat Hallo? weet ik dus niet. Want ook die, hè, die persoon vertelde dat ook. Die zei dat ook tegen mij. Die zei, ja, ik heb dat gedaan. Ja, ja, maar dan... Maar daarmee wil ik maar zeggen dat... Maar wat, heb jij niet wat... het gevoel dat je als je... je hebt een vertrouwelijk contact... ja. Dat je dan wel weet of, of iemand de waarheid spreekt of niet? Of heb je af en toe nee. nog het idee van. Nee, nee, nee Ik moet iemand, er maar van uitgaan nee, wat diegene iemand, zegt. Ja, als iemand tegen mij zegt. Ik, uh, waar ik van verdacht word. dat uh, dat, uh, dat uh, betwist ik. daar heb ik niets mee te maken. dat soort dingen doe ik niet. Uh, ja, dan is dat voor mij het uitgangspunt. En de tweede stap die dan gezet wordt. is van ja, wat uh, vindt de politie daarvan? Wat hebben zij dan verzameld? Wat zijn de conclusies van de politie? Ja, en dat wordt dan tegen het licht gehouden. En uh, ja, er is niet zoiets als mijn waarheid of de waarheid van de cliënt... maar uiteindelijk is het natuurlijk wat presenteert het dossier... Ja. en zit daar onomstotelijk bewijs in dat iemand iets gedaan heeft. En dan daarnaast nog eens een keer, ook al is dat er... moet die rechter dan ook nog echt de overtuiging hebben... het is inderdaad degene die dat gedaan ja. heeft. Denk maar het, dat... is niet, het is niet aan mij... Het is niet aan mij. En, um, Jij wordt ingehuurd. Hein? Nou ja, niet alleen ingehuurd. Ik, ik ben natuurlijk niet degene die weet hoe het zit. Iemand neemt een positie in en daar ga ik vanuit. En daar. Uh, merk je natuurlijk ook, want het is niet zo dat je... want dat is dan misschien het verwijt wat je wel eens op een verjaardagsborrel... Uh, hoewel ik wel mijn verjaardagsborrels uh, selecteer... dus ik word <laughs> niet daar, daar niet altijd lastig gevallen. Maar uh, het, het verwijt wat je kan krijgen... ja, maar dan uh, kan het zo zijn dat iemand de dans ontspringt. Ja. Maar wat je andersom, is het andersom ziet, het van, ja. is dat je later merkt van... ja, maar wacht even, het was inderdaad ook niet de juiste ja. persoon... want er is iemand anders voor veroordeeld. Denk je dat het zwijgen, dat zwijgen, dat je vaker dat advies gaat geven... vanwege alle maatregelen die nu genomen worden? Mensen die in kaart, uh, steeds meer in kaart worden gebracht... hoe zij leven en daardoor dus ook ja, misschien op het verkeerde moment... op de verkeerde plek is, ja. dat je dat zwijgen vaker zult ja, gaan... Absoluut. Ja, absoluut. Hoe complexer het wordt en hoe complexer het gemaakt wordt... en hoe complexer de opsporing, hoe... Um, um... Uh, nou ja, risicovoller, ook voor degene die het, die het dus niet gedaan heeft, maar die ge om dat dan maar het, te zeggen. Het gebruik, te spreken. Van, die, de gebruik van, van drones eventueel hè? en van die, die onzichtbare ja. sms'jes en een burgerinfiltrant. Gaat een rechter daar zomaar mee akkoord? Of nou is ja, dat waar nu over gediscussieerd dat, wordt? Daar wordt op dit moment uh, is natuurlijk wel, daar is wel aandacht voor. Maar uh, het is nog niet zo dat, uh, dat daar uh, uh, echt enorme bezwaren bij de, bij de rechters zijn dat zaken daarmee onderuit gaan. Als ik overigens nog even heel erg uh, naar het begin terug mag gaan... Uh, Ghilaine, dat, is, uh, dat is het punt van nou ja, waar maakt de Bali zich uh, zorgen over... en welk wetsvoorstel springt, voortuur, daar, ja. springt daar heel erg uit... Uh, uh, dan uh, is dat uh, het toezicht... Misschien is dat mag ik dat nu even ja wil ik meteen ook al okay, willen, want dat, nee, dat, dat ga ik niet vergeten. Om, om jullie vakgebieden <laughs> nee, ja, okay, toezicht prima, op, prima. op advocaten nee, nee, komen zeker ook op, maar dit is meer dit zijn maatregelen waar ja. we nu als Nederlandse burger mee, te, mee maken te maken kunnen kunnen hebben, hebben en dus ook zo'n criminele Absoluut. burgerinfiltrant. Ja. We hebben de hele IRT-affaire achter de rug. Ja. En minister Opstelten komt in één keer met het plan... voor de criminele burgerinfiltrant. Ja. Is nodig, omdat de traditionele opsporingsmethodes niet meer voldoen. Laten we nog even luisteren naar uh, hoe hij omschreef wat, uh, omschrijft... kort geleden ja. in ieder geval, wat uh, de criminele burgerinfiltrant dan inhoudt. wat dat betreft. Een criminele burgerinfiltrant, wat is dat? Nou oh ja, het, het zegt het woord, het is een, uh, is een, uh, is een criminele burger die zich uh, meldt... Uh, uh, dat hij in een bepaalde situatie uh, kennis heeft en daar een, uh, en een rol speelt. En ter oplossing van een bepaalde zaak in de georganiseerde criminaliteit zijn diensten aan wil bieden. En dat kan uh, uh, binnen bepaalde voorwaarden, uh, conform de voorstellen die ik nu doe. Wat is het bezwaar wat, wat advocaten tegen het inzetten van nieuwe burgerinfiltranten hebben? Ja. Niet alleen de advocatuur. Um, uiteindelijk was het vooral de politiek na de IRT-affaire... die um, en masse, dat ja. liep door alle uh, partijen, aangaven dit nooit meer. Want wat een ellende met mensen die zelf in het uh, criminele circuit zitten... Die je de, waar je dus mee gaat samenwerken. Um, uh, waarom? Omdat het compleet uit de hand gelopen was. En uh, um, uh, deze uh, voorbeelden uit die IRT-affaire... En uh, ja, daaruit bleek dat, uh, dat uh, die mensen volstrekt eigen plan hadden. En uh, dat is nog steeds het allergrootste bezwaar. Iemand die zich meldt um, uh, uh, heeft per definitie een eigen belang. Al is het maar om zijn eigen handelen uh, te bagatelliseren... of om een lagere straf te krijgen. Maar er is een belang om anderen te belasten. En daarmee dus het is, is bij zijn betrouwbaarheid discutabel. Nou ja, exact. De betrouwbaarheid staat onmiddellijk ter discussie. Het is geen zuivere wijze van, van, van, van vergaren van bewijs. Uh, nou ja, je hebt het natuurlijk ook uh, allerlei gedoegen gez gezien... Bij, uh, bij recente processen waar uh, geen uh, criminele burgel infiltrant... maar wel in de kroongetuigen uh, situatie... waar het natuurlijk wel enige raakvlakken heeft. Um, maar dit gaat natuurlijk nog veel verder. En um, ja... Van Tra en zijn commissie, en daarna ook de politiek, heeft gezegd: van ja, dit moeten we nooit meer willen. Um, en je vraagt je soms af: van ja, is dit ook niet misschien een verkapte bezuinigingsmaatregel? Dat het misschien op die manier wat makkelijker en goedkoper tot een oplossing komt. In dat plaats van dat je minder de rechercheurs onder hoeft te laten gaan. Is dat wat je bedoelt? Nou, niet de rechercheurs die niet, die niet uh, meer undercover hoeven. Maar een, een überhaupt dat je een minder grootschalig onderzoek hoeft op te, op te starten. Ja, maar goed, we hebben in het verleden natuurlijk al meermalen meegemerkt... dat iemand uit de criminaliteit die als een kroongetuige wordt gehoord... dat dat ook leidt tot zaken waarin vrijspraak uiteindelijk het oordeel is... omdat er betrouwbaarheid ter discussie staat. In ieder geval een heleboel gedoe. Ja. Dat in ieder geval. Jij zou het jouw cliënten niet aanraden om, uh, dat sowieso om, niet. om te gaan doen? Nee, nee, nee, nee, en als ze het gaan doen, dan, uh, dan uh, even zonder mij. Dat tuchtrecht inderdaad, waar jij het over had. Want dat is voor, voor de advocaten... een. Nou, mag ik zeggen regelrechte bedreiging? Ervaren jullie het zo? Ja, absoluut. Dat is, uh, dat is het juiste woord. Het is zo dat het tuchtrecht... Uh, ik heb daar, uh, om het zo maar even te zeggen... ook zes jaar ingezeten met de Raad van Toezicht. Overigens gewoon wel naast mijn advocatenwerk. Uh, maar um, wat wil de staat? Wat is het, uh, wat is het wetsontwerp? Uh, dat um, het tuchtrecht wat nu uh, valt onder uh, de deken... dat is een advocaat, die daarnaast ook deken is. Um, en uiteindelijk... Um, is er natuurlijk ook een raad van discipline en een hof van discipline. En bij die laatste uh, variant, daar, uh, uh, he, dan, daar maken ook rechters deel van uit. Um, maar het idee is dat de staat, de overheid, nou, beter gezegd de minister, benoemt een college. Um, en uh, de mensen die in dat college komen, twee van die drie, uh, zijn geen advocaat. En, um, en oordelen over of advocaten eventueel fouten hebben gemaakt. Precies, over het functioneren van de advocaat gaan zij zich een oordeel vormen. De bedreiging is zo groot omdat um, uh, advocaten... hun grootste partij waar ze tegen procederen... Um, is de overheid, is de staat. En dan gaat diezelfde staat... gaat dus over het functioneren oordelen van diezelfde advocaat. Ja, ja. Daarnaast is uh, uh, iets waar de balie zich ook ernstige zorgen over maakt... is dat het beroepsgeheim wat er nu is... Uh, dat je dus um, um, de garantie hebt als, als, uh, als rechtzoekende, als cliënt... dat wat jij tegen je advocaat zegt, dat dat onder advocaten blijft. Het zij je eigen advocaat en bij problemen onder de deken. Um, is het dus nu zo dat uh, die leden van dat college... dus de, de, de mensen die de minister aanwijst... van nou, ga jij dat maar doen... Die uh, hebben toegang tot alles, tot dossiers. De, de advocaat moet, uh, moet uh, uh, verklaren wat er, wat er speelt. Dus vertrouwelijkheid blijft niet meer vertrouwelijk. Althans, niet in de zin dat het onder. Maar uh, goed, de ik neem aan dat, dat een zorgvuldige procedure zou moeten zijn wie daar dan op die stoel komt te zitten. Toch? Nou ja, dat zullen, dat zullen uh, uh, ongetwijfeld mensen zijn met een bepaalde naam. Dat zullen geen knoeiers zijn. He, dat zijn mensen die, uh, die ongetwijfeld hun sporen hebben verdiend. Uh, misschien ook wel juristen. Maar het zijn geen advocaten. Nee. Maar af... is dan niet, het, als je de parallel trekt met de medische wereld... je hebt het medisch tuchtcollege, waarin artsen natuurlijk elkaar... als er klachten zijn, ga je naar het medisch tuchtcollege toe... en er wordt vaak genoeg van gezegd... ja, die artsen houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd. Kijk, Als je dus dan niet die parallel de, de, trekt naar de advocatuur. Kijk, de balie zegt niet, de, de orde zegt ook niet... Um, dat het niet beter kan. En daar wordt hard aan gewerkt. Daar zijn allerlei voorstellen voor. Dokters van Leeuwen heeft daar, heeft daar voorstellen voor gemaakt. Ook anderen hebben daar voorstellen van gemaakt. Daarvan zie jij zelf ook in de... En dat daarvan is wel zien we de resultaten. En ik, ik kan uit in ieder geval mijn waarneming van zes jaar... dat is vorig jaar is dat beëindigd. Maar mijn waarneming is, is dat dat buitengewoon serieus wordt opgepakt... om dat ook beter te laten functioneren. En daar wordt ook gigantisch veel, uh, veel energie in gestopt... door dekens, door raden van toezicht, noem maar op. Open voor kritiek? Natuurlijk, als het beter kan, dan moet het beter. Um, en de orde zegt ook van ja, er, er moet ook wel iemand komen die dat bijvoorbeeld evalueert. En, en, en adviezen kan geven of, kan, of min of meer kan ingrijpen van dat het beter moet. Maar het verschil met, die, met dat voorbeeld van die, van die medische specialist hè, die, die dan door, een medische, die door medici wordt beoordeeld. Het grote uh, uh, verschil met een advocaat is dat als je het de staat laat doen... Um, kijk, als je de staat bij een arts laat doen. die, die, die ja. arts heeft niks met de staat. die heeft niks met de minister. Maar die denk heeft... je dat de advocaten. dat komt daarop neer. Niet, niet meer in vrijheid hun werk kunnen doen? De onafhankelijkheid, niet meer durven? De onafhankelijkheid staat onder druk. Het is een, nu juist de enige. gelegitimeerde groep. die ook tegen de staat mag procederen. He, voor mensen. mensen bedrijven die in problemen zijn. moeten. Uh, uh, in vertrouwen met een advocaat kunnen bespreken. van nou, Wat is het probleem? Ja. Wat is het probleem met de overheid? Of dat nou een, een, een civiele kwestie is of een strafzaak? En diezelfde tegenpartij in die zaken... gaat dan oordelen of die advocaat het goed doet. En als daar dan vragen over zijn... gaan we het dossier erbij pakken? Gaan we, gaan we toegang, Krijgen we toegang tot alles? Dus die, niet alleen dat beroepsgeheim, maar ook die onafhankelijkheid... Ja, die komt enorm onder druk. Hm. En je ziet juist in niet-democratische landen dat men zich daar zo, zelf wel, zo tegen verzet. He, mensen en dat ze dan Rwanda... denken van wat? Hier in Nederland nou ja, gaat dit de, gebeuren? Recentelijk op een internationaal congres... mensen uit, uh, uit Rwanda... Uh, die vielen van hun stoel dat een democratische uh, rechtsstaat... daar überhaupt aan durfde te denken. Want dat zijn in dat soort landen de grote, de grote problemen. Uh, die, die advocatuur is niet onafhankelijk ja. door die staatsbemoeienis. Maar met het beeld, Frank, wat jij nu... Waar, nou ja, we nu een half uur aan het schetsen zijn... over de, de tentakels, laat ik het zo zeggen, van de overheid die steeds groter wordt, steeds meer bemoeien is... het inperken van jullie, eh, vrijheid, jullie onafhankelijkheid voor je gevoel. En jullie. En ons, ja, dat is weer een hele andere discussie. Maar daar lopen ja. ook dingen waar de overheid dat inderdaad wil, ja. uh, wil ja. proberen. Ja. Hoe zorgelijk is het? Waar ga je dan naartoe? Gaat dat ons rechtssysteem? Nou ja, ik, ho ik hoop altijd maar op, uh, op golfbewegingen. Want we hebben, ze, we hebben nog niet eens alle voorbeelden gehad. We hebben ook nog de ZSM. Dat is een manier waarop de, uh, de, het Openbaar Ministerie zelf zaken afdoet buiten de rechterom. Dat zou niet zo erg zijn als daar um, rechtsbijstand bij wordt verleend. Maar dat is ook een redelijk wassen neus. Dus die was ik nog even vergeten. Um, maar hoe zorgelijk is dat? Ja, ik hoop wel op een, op een weer een andere golf, een andere. Beweging, want als dit natuurlijk doorgaat, ja, dan, dan uh, uh, krijg je toch wel een heel eng systeem. Dat, is, dat ligt op de loer. En dat is, dat is, dat is, dat is ja, mooier, kan ik het niet maken. Maar is dat echt een uh, oprechte zorg van je? Of zeg je van dat er komt wel, het, het zal zo'n golven zijn? Zou, het, natuurlijk uh, uh, reken ik op, op een tegenbeweging. en... Uh, uh, je mag het toch ik vertrouw vooral vertrouwen? weldenkende mensen zijn. Nou ja, en um, kijk, we kunnen natuurlijk nog zoveel met elkaar bedenken. Maar. Um, uh, en dat zag je ook met dat, uh, met dat voorstel uh, van, uh, van de minimumstraffen. Voor, nou, als je. Uh, nou, sommige ja, PVV'ers hebben dat geluk gehad doorgegaan. dat het nog niet was uh, doorgevoerd. Want die hadden dan behoorlijk uh, een behoorlijke tik op de neus gehad. Uh, of op de brievenbus, weet ik het. Maar in ieder geval. Um, uh, één ding, uh, en daar heb ik wel alle vertrouwen in. Um, ik geloof nooit dat uh, rechters in Nederland het zover laten komen. En um, die, zullen een, een, die zullen voor een tegenbeweging zorgen uh, dat, dat, dat alles in balans moet blijven. En daar heb ik wel alle vertrouwen in. Die minister opstelde, die ken jij natuurlijk uh, zeer zeker ook... van toen hij nog burgemeester opstelt in Rotterdam was. Ja. Want toen heeft hij, uh, uh, nou ja, niet altijd even grote vrienden... Uh, is hij geweest van uh, het Feyenoord-legioen. Ik wil straks na de muziek wat meer over die Rotterdamse zaken met jou uh, ja, uh, praten. Maar eerst die muziek. Wat voor muziek heb jij uh, meegenomen? Ja, toen het... Ja, uh, 80. ja, ja, ja absoluut. Yes. En toen het aan mij gevraagd werd... Uh, schoot mij uh, spontaan een uh, nummer van de Golden Earring te binnen... Uh, ook omdat ik wel ook een beetje dacht aan het tijdstip. Ik nou, vind nou, dat het zo fijn dat onze gasten gaan. helemaal meedenken. <laughs> ja, dat het beluisterbaar moet zijn ja, allemaal. Ja, ja, ja. en het, nogmaals, er is niet, ik heb daar niet echt een, een hele uh, filosofie of een, of een diep, diepgaande gedachte over. Deze schoot bij te binnen en dat zal dat dan wel niet fijn voor nummer. niks zijn, dat denk ik. En welk nummer is het? Lady Smiles. Van Zafrecht advocaat Frank van Ardenne. drives me wild her lips are warm and resourceful when her fingertips go drawing circles in the night It feels like the earth is shaking I'm yeah. you Luna. Plach. Met mijn gast van vannacht strafrechtadvocaat Frank van Ardenne. We hebben het al gehad over de overheid die steeds meer van ons wil weten... en steeds verder de grenzen opschuift en ons minder vrijheid geeft. Um, en daaruit voortvloeide eigenlijk van wat je dus krijgt... is dat jij steeds meer mensen zal gaan adviseren. Zwijg. Als je niks zegt, kunnen ze ook niks tegen je gebruiken. Er is een mailtje overgekomen van een rechtbankverslaggever Paul Verspeek. die zegt in toenemende mate ziet hij dat rechters moeite hebben met zwijgende verdachten. Ze gebruiken het juist ook tegen de verdachten. Bijvoorbeeld als zij weigeren om een alibi of een alternatief scenario toe te lichten. En rechters vermelden dat dan ook in hun vonnis. Is dat iets wat je herkent? Ja, dat is herkenbaar. Uh, het is uh, uh, uh, bij rechters uh, uh, niet populair. Uh, Logisch, maar wel een recht van de verdachte. Ja, maar een rechter is natuurlijk hè, die tracht uh, uit te zoeken uh, hoe het nou zit. Hoe zit die zaak in elkaar? Wat speelt er? Uh, respecteert wel uh, dat, dat recht wat er inderdaad gewoon in de wet staat. En wat ook een, een, een gedachte heeft. Namelijk dat je, dat je niet met allerlei dwang tot een bepaalde verklaring uh, kunt worden gebracht. En dat je dan het zwijgrecht kunt inroepen. Dus er zit ook gedachte achter, mm -hmm. die goed is. Uh, wat mij betreft. En volgens de wetgever. Alleen, uh, de Hoge Raad... Uh, en dat wordt natuurlijk gevolgd door, door, door andere rechters... heeft wel uh, in een beslissing aangegeven... als uh, het dossier uh, bepaalde feiten, omstandigheden uit het dossier... schreeuwen om een uitleg... Uh, dan kan... Dat tegen je gebruikt worden, maar dan moet er wel. Als je dan weigert om, om toelichting, te, om die toelichting geven. te geven, kan dat negatief worden uitgelegd. Moet, daar moet er wel ander bewijs zijn wat wat wat wat meeweegt. Het is is dat is niet alleen maar. Ik ik ik ik deel zijn waarneming. Uh, sowieso omdat het een heel intelligent mens is, maar uh, uh, uit Rotterdam dan uh, ook. Kent hem, jij die... kent hem ook heel goed. Maar. Um, ik denk dat hij gelijk heeft. Dat rechters daar eh, zich wel wat, wat, wat, wat, wat meer tegen, tegen. Nou ja, verzet is een beetje een raar woord. Maar dat het, dat, dat, dat het wel merkbaar is. Ja. En het kan natuurlijk ook eh, komen omdat eh, het zwijgrecht soms. Eh, in de ogen van rechters, maar ook wel in mijn ogen... ook wel onverstandig wordt ingezet. Het is niet uh, uh, zo dat een advocaat een, uh, maar standaard moet adviseren om hmm. te zwijgen. Want dat is voor sommige verdachten, nou juist ook weer... niet altijd uh, wijs. Okay. Omdat iets uh, dus soms heel makkelijk een, een te weerleggen is. voordat mensen nu denken... die uh, in nee, contact zijn met nee, uh, of nee. mensen voor moeten komen. Nee. Ik hou mijn mond maar Ik, het met het namen, niet ik heb het met name uh, over die... Uh, Grote uh, onderzoeken waar een, een, een veelheid aan, aan instanties... en belastingdiensten en, en, en, en uh, inlichtingendiensten... en weet ik het allemaal... Uh, zich met een, uh, met een individu hebben beziggehouden. Ja, die overvloed... Uh, is bijna alleen te weerstaan door, uh, door te dat zwijgen. Zeg, okay. Maar ook niet altijd tot het eind. Soms moet er dan op zitting toch ook het nodige worden uitgelegd. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen, althans rechters... Uh, zich uh, uh, ja, niet altijd gelukkig voelen bij het standaard... maar adviseren van zwijgrecht En dat ze daar dan wel eens dit soort conclusies aan verbinden. Ja, dat, uh, dat snap ik. Hoe doe je dat met de hooligans? Nou, dat... Uh, dat Die praten uh, wel. D, d, d, nou, dat ligt eraan. Er uh, staat veel feyenoord supporters bij, hè? Als, uh, als ze in aanraking komen. Die met maken de al jaren een vast onderdeel uit van de dossierkast. Per, hoe groot is dat percentage van? <laughs> nou, uh, ik, ik heb dat nooit uh, uitgerekend. Maar uh, ja, het, is, uh, het, het, het loopt uh, bijna vanaf het begin door mijn praktijk heen. Dat ja. klopt. Hoe is ja. dat ooit gekomen? Je ja, um, zat daar met je feyenoord op de tribune nou, in de ik, kuip. En, wat, uh, wat, wat, wat, wat, wat zich um, in, in dat soort zaken um, uh, vaak. Uh, uh, voordoet. Uh, uh, los van. Oh, hè, want uh, het is niet zo dat. Uh, want ik heb. Uh, mag ik misschien niet voor mijn Rotterdamse luisteraars zeggen. Maar ik heb ook Amsterdamse cliënten. Dus dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Ja. Hè? Dat maakt me eigenlijk geen bal uit. Uh, alleen wat je in die uh, Rotterdamse uh, zaken ziet. Die met voetbalsupporters uh, te maken hebben. Is dat. Uh, en dan wordt het voor mij interessant. Uh, dat dat uh, juridisch gezien. Um, in heel, heel veel gevallen het opzoeken is van de juridische grenzen. Eigenlijk wat ik net voor de muziek al zei... wat, ja. wat minister opstelde als burgemeester al is begonnen. Ja, ja, ja. ja. En, en, um... Want je hebt onder meer in ja. uh, wat is het, 2006 geweest... Er waren er meer dan 800 arrestaties rond de wedstrijd Feyenoord-Ajax... Ja. waar de nationale ombudsman ook een zeer kritisch ja. rapport over heeft geschreven. Op mijn verzoek, ja. En die, daar heb je 87 Feyenoord supporters ja. tegelijk bij Ja, Dan klopt. wordt het al snel ja. een aardig percentage natuurlijk. Ja, in klopt. Ja. Dat is voor de statistieken uh, doorslaggevend. Ja, Dat was op verzoek van de, van de officiële Feyenoord supportersvereniging. En um, ja, Dat was ook een voorbeeld. En dat was ook de conclusie van de Nationale Ombudsman. En dat, dat, nou ja, uh, dat was ook mijn inzet. Uh, dat, het, uh, dat het strafrecht misbruikt werd. Hè? Misbruikt werd voor openbare orde aangelegenheden. Uh, waar een uh, grote groep op de brug, de bekende brug bij de, bij de Kuip... niet uh, niet, uh, niet naar links, of dat althans niet naar voren, niet naar achter konden. En vervolgens het verwijt kregen... ja, je voldoet niet aan het bevel om weg te gaan. Nou, en dan ja, volgt er een uh, urenlange opsluiting van een ieder... van, van, van, van oudere mensen, van gehandicapte ja. mensen, van zwangere dames... Uh, in de parkeergarage van, uh, van, uh, van het Wilhelminaplein, de rechtbank. Ja, en dan gaan bij mij de, de, de, de stekels wel omhoog. Maar maak je je dan uh, boos over hoe de politiek het misbruikt... of ook hoe politie zich... Opstelt. Nou, boos is, is misschien niet eens het goede woord. Want uh, ja, ik, ik heb geen zin om uh, iedere dag boos naar mijn werk te gaan. Want uh, er gebeurt uh, genoeg wat. Het uh, dan? <laughs> nee, maar uh, uh, ja, ik, ik, ik vind het dan een uitdaging uh, om uh, uh, nou ja, in dat soort kwesties uh, na te gaan. Van, ja, klopt dit juridisch nou wel? Ja. Kan dit zomaar? Ander akkefietje dan van uh, een andere bekende van jou? Dinsdagavond uh, is er een uitzending van de opsporing verzocht. Daar zal de Rotterdamse politie een oproep doen aan uh, mensen die betrokken zijn geweest bij de rellen van afgelopen zaterdag. En eventuele getuigen om zich uh, te melden. Dat is een laatste kans. Doen ze het niet, dan gaan wij de komende uren en dagen over op het plaatsen van foto's van verdachten op uh, internet. En nieuw daarbij is dat wij die foto's ook gaan plaatsen. Dat is dat, uh, wat wij overwegen op grote schermen in de stad. Om de mensen toch op die manier te dwingen zichzelf aan te geven. Want ik neem aan dat je het niet fijn vindt om je foto in Rotterdam te zien hangen. Daar schermen in Rotterdam uh, staan, um, uh, op tal van plekken, bijvoorbeeld bij de koopgoot. Nou, die schermen zullen we gebruiken om deze foto's ook te laten zien. En ik hoop van ganse harte dat betrokken verdachten, en die het ook weten van zichzelf, dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan geweld, gewoon melden. Dat is de enige manier om te voorkomen dat je foto de komende dagen de wereld rondgaat. De huidige burgemeester van Rotterdam is dat namelijk, uh, Abu Taleb En dat ging boze Feyenoord-supporters hadden het Maasgebouw bestormd. Um, vanwege tegenvallende resultaten onder meer. Uh, dat leidde tot de opsporing van die verdachten. En levensgroot dus, wie de koopgoot kent. Dat zijn echt bizarre grote schermen waar dus de foto's op werden... Afgebeeld, dat is zo'n zo voor jou dan juridisch interessant, omdat hier ook weer grenzen worden opgezocht. Publieke ja, schandpaal, hè? Publieke schandpaal, en uh, uh, het, is, het heeft natuurlijk twee kanten. Het is, het is uh, uh, enerzijds natuurlijk juridisch uh, uh, interessant. Van ja, mag dat? Uh, staat dat in verhouding? Is dat proportioneel? En de andere kant is natuurlijk dat je met, met uh, mensen te maken krijgt... die uh, uh, daar het slachtoffer van worden. Dat is natuurlijk ook de menselijke kant. Want uiteindelijk is dat het vak dat je natuurlijk, uh, mensen, bedrijven helpt in hun problemen. Daar heb je het vak, uh, uh, in ieder geval ik, voor gekozen. Uh, maar uh, ja, dat is dan ook iets wat je, uh, wat je tegen de juridische uh, uh, meetlat houdt. En het is natuurlijk een ongelooflijk ingrijpend middel. Daar hoeven we het niet lang over te, te discussiëren. Maar je kunt ook zeggen, die mensen hebben zich ook aardig misdragen. Ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, zo klinkt het uit de mond van de burgemeester, heb ik zojuist gehoord. En dat wisten we natuurlijk al. Maar uh, als je bedenkt dat... Uh, uh, ik heb in die zaak twee mensen uh, bijgestaan... die uh, beide zijn vrijgesproken door de rechtbank... Uh, Eén van die twee daar loopt nog een beroep tegen. Die andere uh, heeft het Openbaar Ministerie geen hoge beroep ingesteld. Dat betekent dus dat uh, als je die beelden, uh, waar dan die foto uitgehaald is, uh, in de rechtbank uh, uh, ziet, hè, de rechter onderzoekt die beelden. Uh, en als de rechtbank dan uiteindelijk aan de hand van diezelfde beelden, waar, dat, waar die foto uit is gehaald, uh, aan de hand van diezelfde beelden uh, het verweer volgt van de advocaat, namelijk. Uh, hieruit blijkt niet dat er sprake is van strafbare gedragingen. Uh, iemand kan daar geweest zijn, maar dat is niet voldoende. Dan, weet je, uh, is, iemand, en, uh, dan, dan is het te ver gegaan. Nou ja, dan is dat <coughs> natuurlijk toch wel voor zo'n persoon... die op de voorkant heeft gestaan, een van de twee... die onherroepelijk is vrijgesproken, die, waar dus geen beroep is ingesteld... die op de voorpagina heeft gestaan van landelijke dagbladen met zijn foto... en uh, in een wat kleinere gemeenschap uh, woont. Ja, dan is dat heel ingrijpend. Ja. Over de invloed van straffen en het effect van straffen... wil ik graag met u het tweede uur praten na één uur van Casaluna. En Frank van Ardenne, de strafrechtadvocaat, blijft nog even zitten. Dus u kunt bellen. 0800-1121. Heeft u er wel eens mee te maken gehad? Wat is het effect geweest op uw privacy en de rest van uw leven? Tot zometeen. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 4, aflevering 27, 1976.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 S'avonds had hij 38,9. Hij stelde dat met enige voldoening vast, zo beroerd als hij was. Over de 39 zou dus ook hebben gekund, dacht hij. Met het voordeel dat zich aan rot zou zijn geschrokken. En 37,9. Dus je komt eruit. Dat weet ik nog niet of ik eruit kom. Het is nu beneden de 38.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 Ja, ik ben een beetje doof. Mijn oren moeten weer eens uitgespoten. Moeder is ochtends altijd erg doof, gek hè? En je praat ook wel erg onduidelijk. Geen lawaai op de trap? Wat zegt hij? Of er geen lawaai op de trap was? Nee hoor, ik heb best geslapen. Nee. Waar moet ik nu naartoe?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 Fijn dat je weer zo opgeknapt bent, hè? Heerlijk. Ik dacht dat het wat frisser was dan het geweest is. Ja, dat dacht ik ook, Een ja. beetje kort, maar Graag.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 13 jaar niet meer. We wonen op de wel. Wat had het ook warm? Uh, u zit dus op het zuidwesten? Oh, Dat weet ik niet. Middagzon. Ja, middagzon, ja. Het was ook heel warm geweest. Hè. Ja, dat was het ook. Er kwam geen eind aan. Ik s'nachts niet. Dat slaapt ook niet lekker, hè? Nee, daar heb ik persoonlijk geen last van. Ik slaap altijd goed. Op een lawaai. Dat is een gaaf. Dat is een gaaf. Oh. Ja, dat kan ik dat wel zeggen. Je bent altijd, altijd wel vroeg. Ja, ik wel vroeg. Ik ben, ik ben graag het eerste op een bureau om nog even alleen te zijn. Hm, ja, het? Um, hoe laat begint u? Half acht. Vroeg om zes uur. Voor de kranten? Hm. Ja, ook wel, maar eigenlijk niet meer voor de, voor de nachtportiers. Maar dan hield u ook vroeger op? Ik hield om zes uur op. Alles machtig. Twaalf uur? Dan staan. Ach, als je wat te doen hebt, dan vliegt het om.